Vandaag, op de dag voor Koninginnedag, worden traditiegetrouwde koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Een paar honderd Nederlanders krijgen een lintje als blijk van waardering voor hun bijdrage aan de maatschappij. In het Brabantse Welberg is een klok van een oorlogsmonument gestolen. De bronzen klok weegt 300 kilo. Het is de bedoeling dat de klok dinsdag bij de dode herdenking wordt geluid. Bij de herdenking in Welberg zijn onder andere Canadese oorlogsveteranen en nabestaanden van mensen die in 1944 omkwamen bij de slag om Welberg. De regering van Australië wil dat er vanaf 2012 geen logo's meer staan op pakjes sigaretten. Alle pakjes krijgen dezelfde kleur en opmaak en de merknaam mag alleen nog maar klein worden vermeld. Op de doosjes komt wel prominent een waarschuwing dat roken schadelijk is voor de gezondheid. De regering van premier Rudd is ervan overtuigd dat mensen door de maatregel minder zullen roken...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 Understand it Because it was no accident You planned it Why did you do it?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 To me, baby, like. Right now <laughs>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 van De Lente. But in the name Even wie vol. Is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 D66 en VVD wilden elk twee wethouders, maar de PvdA en CDA vonden dat niet kunnen in tijden van economische crisis. Er is nu een compromis gesloten met deeltijdwethouders. Uit de lekke pijpleiding in de Golf van Mexico stroomt vijf keer zoveel olie dan tot nu toe werd gedacht. Dat meldt de nieuwszender CNN. De Amerikaanse kustwacht schat dat er elke dag 800.000 liter ruwe olie in zee stroomt. Eerdere berekeningen gingen uit van 160.000 liter per dag... De kustwacht benadrukt dat het een schatting is en dat er veel onzekerheden zijn. De kustwacht is begonnen met het verbranden van de olievlek. Zo moet worden voorkomen dat de vlek de kust van Louisiana bereikt. De mensenhandelaar Murad O. is vorige week tijdelijk vrijgelaten uit de gevangenis. Het gerechtshof in Amsterdam heeft hem drie maanden verlof gegeven om bij de geboorte van zijn kind te kunnen zijn. De enige voorwaarde is dat hij uit de buurt...